Zes uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Op het vliegveld van Eindhoven zijn vannacht 32 Nederlanders uit Libië teruggekomen. Ze zaten in een toestel van de luchtmacht, samen met 50 buitenlanders die ook uit Libië weg wilden. Ze werden op het vliegveld ontvangen door de Eindhovense burgemeester van Gijzel. Vanochtend landt op Schiphol nog een toestel uit Libië met medewerkers van oliemaatschappijen. Na een dag vergaderen heeft de VN-veiligheidsraad het geweld in Libië tegen demonstranten veroordeeld. Degenen die voor het geweld verantwoordelijk zijn moeten worden berecht, vindt de raad. In de Verenigde Staten gaan steeds meer stemmen op om Libië sancties op te leggen of zelfs om militair in te grijpen.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 In het westelijk havengebied in Amsterdam is de brandweer bezig... met het versneld blussen van een brand in een opslagbedrijf. Hierdoor ontstaat extra veel rook die naar het westen drijft. De provinciale weg N246 tussen Beverwijk en Assen-Delft is daarom afgesloten. De brandweer adviseert bewoners van die plaats... om ramen en deuren gesloten te houden. Het weer nog vanochtend eerst droog. Vanmiddag van het westen uit regen of natte sneeuw. In het oosten sneeuw. Het wordt dan 1 tot 5 graden. Dit was het NOS Journaal. Het NOS Radio 1 Journaal. Lara Rensen en Marcel Ooster. Woensdag 23 februari. Goedemorgen. Mocht het nodig zijn, zei Gaddafi, dan zal hij geweld gaan gebruiken. Tja, Gaddafi is dus zeker niet Libië, zeker van Libië niet te verlaten. Maar hij verliest wel steeds meer steun en de internationale druk op hun begin toe te nemen. Het laatste nieuws krijgt u van onze correspondent Nicole de Vever. Langzaam maar zeker beginnen onze verslaggevers in de buurt van Libië te komen. Hans-Jaap Medes is inmiddels bij de grens tussen Libië en Egypte. En hem spreken we ook. En anderen proberen Libië juist zo snel mogelijk te verlaten. Een groep Nederlanders is met het vliegtuig van Defensie weggehaald uit Tripoli. Zijn inmiddels terug. En een andere groep zit nog in een chartervliegtuig op weg naar Schiphol. Onze verslaggever staat bij de gate. praten met Boris Dietrich van Human Rights Watch... over het geweld tegen de Libische bevolking. En de schendingen van de mensenrechten. En over de opstand in de Arabische wereld. In algemene zin spreken we oud topdiplomaat en oud ambassadeur in, onder meer, Libië, Koos van Dam. U hoort hem na half acht. Dan de gevolgen van de zware aardbeving die gisteren Nieuw-Zeeland trof. Correspondent Robert Portier is net in Christchurch aangekomen... en we bellen met Eurocross over de Nederlanders die erbij betrokken zijn. Nu hoort ook de Nieuw-Zeelandse aardbevingsdeskundige Kevin Furlong... die toevallig in Nederland is. In de aanloop naar de verkiezingen over precies een week... praten we vanochtend met de lijsttrekker van D66, Roger van Bokstel. En verder, het gaat niet goed met de verkoop van computerspelletjes. En de Space Shuttle gaat waarschijnlijk voor de laatste keer gelanceerd worden... en dat heeft grote gevolgen voor de staat Florida. Houston... We we hebben een probleem. Dat heb je in het Radio 1-journaal tot half tien. Je kunt ons ook volgen via internet. Surf dan even naar onze website nos.nl. Voor vragen en opmerkingen kunt u onder andere terecht op Twitter. Onze naam daar is NOS Radio 1. Het eerste vliegtuig met Nederlanders uit Libië is geland. Rond half drie vannacht kwam een militair toestel met 32 Nederlanders... en ook nog 50 buitenlanders aan boord aan op Eindhoven Airport. Het land op het vliegveld in de Libische hoofdstad Tripoli... ging eigenlijk niet anders dan anders, zegt de piloot. Wat wij zagen was een uh, normaal operationeel uh, internationaal vliegveld. Waarbij uh, er uh, iets meer militaire vliegtuigen stonden... dan normaal op een internationaal vliegveld. Maar uiteindelijk uh, was de afhandeling... en het verloop wat wij daar op de grond hebben meegemaakt heel normaal. Een tweede vliegtuig uit Libië is nog onderweg naar Amsterdam. De Nederlandse regering vond dat het niet langer kon toekijken. Nederlanders in Libië die weg wilden, moesten worden opgehaald... zegt minister Roosendaal van Buitenlandse Zaken. Diegenen die weg willen... Die moeten wij ook weghelpen. Want de situatie in Libië is onverkort gewelddadig. En ook is er een sfeer van intimidatie die de mensen echt ertoe brengt om te zeggen wij moeten weg. VN-Veiligheidsraad heeft vannacht het gewelddadig optreden van Gaddafi tegen de demonstranten scherp veroordeeld. They called for an immediate end to the violence and for steps to address the legitimate demands of the population, including through national dialogue. De members of the Security Council called on the government of Libya to meet its responsibility to protect its population. Een bijzonder moment ook vannacht de Libische vice-ambassadeur bij de Verenigde Naties wilde eigenlijk een harder optreden van de Veiligheidsraad. Volgens hem is na de felle toespraakgisser van Gaddafi de volkerenmoord pas echt begonnen. Certainly the people have no arms. And I think the genocide started now in Libya. And I think the code uh, the Gaddafi uh, statement was just a code for his collaborators to start the genocide against the Libyan people. Minister Rosenthal is blij dat er nu in ieder geval een veroordeling ligt van de Veiligheidsraad. Maar de raad had wat ook wat hem betreft meer moeten doen. Gaddafi moet persoonlijk verantwoordelijk worden gesteld. De internationale gemeenschap zal een aantal stappen moeten zetten. Nu. De eerste is dat heel duidelijk moet worden gemaakt aan Gaddafi, dat hij verantwoordelijk wordt gesteld voor alles wat hij in de afgelopen jaren en ook in de afgelopen maanden en weken heeft gedaan en misdaan. In Amerika neemt de druk op de regering toe om actie te ondernemen tegen de Libische leider. Er gaan stemmen op om vliegvelden te bombarderen en no-fly zones op te leggen. Daarmee kan Amerika voorkomen dat de Libische luchtmacht demonstranten aanvalt. Ondertussen is de Libische regering nog steeds overtuigd van zichzelf. De demonstranten zullen niet winnen, zegt een regeringswoordvoerder. Their hope was to burn Libya the same way they burned Tunisia and Egypt. But we say to them, Libya is not Tunisia nor Egypt, and it will always stand dignified and strong in its revolution. En die regering deed ook nog een oproep aan Libiërs in het buitenland. Die oproerkraaiers moeten eens ophouden met olie op het vuur gooien. To so the Libyans who live abroad and are provoking Libyans. Het laatste nieuws over de situatie in Libië krijgt u van onze verslaggevers en correspondenten. Vanuit Nieuw-Zeeland. Het dodental als gevolg van de aardbeving is opgelopen tot 75. Er worden ook nog zo'n 300 mensen vermist. De zoektocht naar overlevenden is op dit moment dan ook het allerbelangrijkst, zegt premier Key. Number one focus has to be uh, search and rescue. We've got teams coming in, as you say, from Australia. Uh, we've also accepted help from Britain, uh, the United States, from Singapore, Japan en Taiwan. Head office of help from around the world. But at the moment, the 100% um, focus has to be on the search and rescue. Er zitten nog veel overlevenden vast in het puin. en Ze proberen met hun telefoons te laten weten waar ze zitten, zoals Anne Voss. Ze zit vast onder een bureau op haar werk. Het is een normale dag en dan begon het. En ik heb de beste plaats om onder. Oh, ik had niet toegang. Het was zo snel. Ik ging onder de des, maar de des-clap. met de ceiling daarboven. vervallen op de top. Dus het is heel. Ik kan niet kunnen en ik ben gewoon terrified. De aardbeving in Christchurch is de ergste natuurramp in Nieuw-Zeeland in 80 jaar. De brandweer heeft de brand in een opslagbedrijf in het westelijke havengebied in Amsterdam versneld geblust. De brand brak gistermiddag uit in een loods waar rubber werd opgeslagen. Er wordt nu onderzoek gedaan naar de gevolgen van de brand, zegt de burgemeester van der Laan. Er is natuurlijk een heleboel rubber en latex verbrand. Dat is koolstof, maar uh, dat is natuurlijk vies. Het stinkt, het is ook niet gezond als je dat uh, zou opeten. Dus uh, we hebben het RIVM ingeschakeld om ons erover te adviseren hoe dat nou moet met de gewassen op het land... Uh, om helemaal op zeef te kunnen spelen. En we verwachten daar binnen twee dagen een advies over te krijgen. Gemeenteraad buurtbewoners aan tot vrijdag geen groenten en fruit uit eigen tuin te eten. Maar dat is niet de hoofdzorg van de omwonenden. Buurtbewoners maken zich al tijden zorgen over de veiligheid op en rond het havengebied. Het moest er een keer van komen. En uh, zoals je nu ziet natuurlijk, is het niet normaal. En het is toch wel een heel gebied geworden. Wat toch wel erg gevaarlijk is. Want verderop zit de vouwpak. En ze hebben we het idee geofferd hier in Nederland om over de grootste brandstofoverslag van Europa... nog een vliegbaan te maken of te leggen. Nou, het, het is gewoon het afroepen op de problemen als er wat gebeurt. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Over de oorzaak is nog niets bekend. 22 bewoners van een begeleid wonencomplex in het Gelderse Oldebroek... moesten vannacht hun huis verlaten. In een naastgelegen supermarkt woedde namelijk een grote brand. De brandweer had moeite het vuur te blussen... maar kon uiteindelijk wel voorkomen dat het vuur oversloeg.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 De crisis in Libië heeft ook gevolgen voor de beurzen. De olieprijs wordt namelijk flink omhoog gedreven... en heeft de hoogste stand bereikt in 2,5 jaar. Financieel redacteur André Manema legt uit hoe dat komt. Libië is een groot olie- en gasland. Het heeft van heel Afrika de grootste oliereserves. Zo'n 47 miljard vaten. En maar liefst 1500 miljard kubieke meter aan aardgas in de bodem zitten. Er komt dus ook veel olie en gas deze kant op... want de Libische economie drijft zo'n beetje op olie en gas... Elke dag pompt het land 1,6 miljoen vaten olie op. Met een straatwaarde van bijna 150 miljoen euro. Voor de problemen in Libië noteerden de belangrijkste Amerikaanse koersen rode cijfers. Dow Jones sloot 1,4 lager. Technologiebeurs Nasdaq 2,7 lager zelfs. Ook in Japan gaat het niet goed. De beurzen staan daar in de min. Nikkei-index staat op dit moment op een verlies van niet zo heel veel, maar toch drie tiende.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 Tien over zes geweest. Het hele oeuvre van de Eagles is vanaf nu te downloaden. Er waren al een aantal singles van de Eagles te downloaden... maar met hele albums, zoals Hotel California, Desperado en Eagles Live kon dat niet. Eagles treden ook nog steeds op, zijn een tijd uit elkaar geweest. U weet dat met heel veel geruzie. En ze zouden alleen nog maar bij elkaar komen when hell freezes over. Uiteindelijk werd die uitspraak de titel van het eerste album dat ze weer samen maakten. Voor een grootste gedeelte live en akoestisch. Op dit moment zijn de mannen alweer voor een tournee en wel in Azië onderweg.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 De Eagles hoorden u met Desperado gelijknamige album. Desperado dus is ook nu ook in zijn geheel te downloaden. Vijftien minuten over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wij schakelen vanochtend voor het eerst met Mark Hamer. Die houdt zich bezig met boze studenten. Waar doe je dat, Mark? In Nijmegen. Ik sta nu op het terrein van uh, de universiteit hier, uh, de Radboud de Universiteit. Uh, en ik ga zo meteen spreken vanochtend met uh, Peter Keres. Uh, hij is voorzitter van de jonge socialisten, gaat vandaag actie voeren hier op de, op de universiteit. Uh, uh, en ik ga langs uh, bij zijn studentenhuis, nou denk ik altijd bij studentenhuizen, waarschijnlijk jij ook, oude troep, uh, oude huizen of uh, misschien... Uh, ja, vieze keukens en dat soort dingen. Uh, maar ik moet je zeggen, je had ook in, in Amsterdam, dan de Amstelveen... Uh, had je uh, Uilensteden. Nou, dat zag er ook allemaal niet uit. Maar ik sta nu voor een, een aantal flats. En dat ziet er erg uit. Dat is een mooie nieuwbouwflats. Dus wat dat betreft uh, heeft hij het allemaal goed voor elkaar. Hij is, uh, zei ik, dat zei ik er straks al, uh, voorzitter van de jonge socialisten. Maar hij staat ook op de lijst uh, voor de provinciale staten in Gelderland. Nou ja, en je weet, er is een hoop gedoe uh, rond de studenten. Het kabinet wil uh, lange studieduur uh, beperken. Dus als je wat langer over je studie doet... Ja, dan moet je eigenlijk heel erg gaan, veel gaan betalen. En wat betekent dat nou voor hem? Uh, want ja, hij is politiek actief. Zal misschien wat minder tijd hebben voor zijn studie. Dus wat gaat het om kosten... Ik ga met hem daarover praten en wat is dan zijn andere voorstel? Later in de ochtend spreek ik ook met uh, voorzitters van wat andere uh, jongere uh, politieke organisaties... zoals van de JOVD en van de Jonge Democraten. Daarover dus later meer, maar ik ga eerst maar eens even... even want ik, ik zie hier vier flats staan. Welke flat hij nou precies woont? En dan ga ik hem, denk ik, uit zijn bed halen. Heel goed. Succes met zoeken. Mark Hamer tot zo. De financiële kant aan de crisis in Libië gaan we maar eens belichten. Want Libië is voor Europa een belangrijke olie- en gasproducent. En een crisis bij zo'n olieproducerend land... heeft meteen zijn weerslag op de wereldwijde economie en de olieprijzen. De olieprijs is dan ook fors gestegen. Voor de rest van de handel met het land stelt het allemaal niet zo heel veel voor... vertelt economieredacteur André Meijnenma. Libië is een groot olie- en gasland. Het heeft van heel Afrika de grootste oliereserves. Zo'n 47 miljard vaten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 Alleen, zo eerlijk wordt het jammer genoeg niet verdeeld. Libië telt 6,5 miljoen inwoners. Iets meer dan in de provincies Noord- en Zuid-Holland samen. Maar er is veel armoede. Veel werkloosheid. Ongeveer 1 op de 3 mensen zit zonder werk. En 1 op de 5 Libiërs kan niet lezen of schrijven. Een land ook met veel zand en woestijn. schrale grond. En dus importeert Libië ook heel veel voedsel. kwart komt van buiten. Het economisch verkeer, de handelstromen van ons land met Libië, is heel bescheiden. Olie en gas, grondstoffen en landbouwmachines komen onze kant op... en na Libië gaan voedings- en landbouwproducten, zuivel... zaken die met de veehouderij te maken hebben, zoals sperma... en materiaal voor de olieindustrie. Verder is Shell er actief en het bouwbedrijf Bam. De omvang van de handel schommelt ook nogal. In 2008 importeerden we voor zo'n 850 miljoen euro aan spullen uit Libië. Dat is nog geen 0,3 procent van onze totale import... In 2009, het recessiejaar, halveerde dat naar slechts 383 miljoen euro. De uitvoer naar Libië bedroeg in 2009 zo'n 285 miljoen euro... ongeveer een duizendste van onze totale uitvoer. Behalve in de olieindustrie zijn er niet zoveel investeerders te vinden. Beleggers ook niet, want er valt niet zoveel te beleggen. Het land heeft pas sinds 2007 een aandelenbeurs... maar die staat nog in de kinderschoenen en is maar twee uur per dag open. André Meijnerma over Libië en de crisis daar en de gevolgen voor de economie. Door naar de aardbeving in Christchurch. was gisteravond namelijk voor de Universiteit van Utrecht... aanleiding voor een extra gastcollege. Bij toeval is de Nieuw-Zeelandse aardbevingsdeskundige... professor Kevin Furlong op bezoek. Pikant detail, zijn eigen huis is ook getroffen door de beving. Onder toehoorders in de zaal verslaggever Meijon Remmers. Rob Govers van de Universiteit Utrecht Aardwetenschappen... een volle collegezaal. Ja, helemaal volle collegezaal. Dat is uh, mooi dat er mensen op afkomen. Is speciaal ingelast omdat uh, de docent zelf uit het gebied komt. Dat is ook toevallig. Hij is hier twee weekjes eigenlijk om gastlezingen uh, te geven over het onderwerp. Hij heeft al vanmorgen mensen, zijn buren aan de telefoon gehad. En die vertellen hem dat zijn huis is weggezakt in, uh, in het water, zou ik maar zeggen. Everything in here is deforming. It is being squeezed and twisted and broken up. And this fault that went, and the one last night, they aren't... Connected to anything. They're just. You start squeezing things and it gives somewhere. I mean, you can take. Aardbevingsdeskundige Furlong houdt een boeiend verhaal met veel foto's. van de aardbeving afgelopen september. Die heeft veel minder schade aangericht. omdat die plaatsvond eigenlijk in een landelijk gebied, weinig bebouwing. Maar die was tien keer zo sterk. Dan die aardbeving die nu heeft plaatsgevonden. This is, devastation. This is really bad for the city of, of Christchurch. Een van de studenten die naar de lezing is gekomen, is Manny Terpstra, volgt zelf niet aardwetenschappen. Dat is de faculteit waar we nu zijn. Uh, maar het is niet geheel toevallig dat je hier bent. Mijn oma woont in Christchurch. Er zijn allemaal dingen van de uh, uh, muren afgevallen. En ze zat verstopt onder de tafel, omdat ze het zo eng vond. Maar thuis staat er nog wel. En dan nu hier zo'n lezing volgen van een. Hoogleraar die daar dan zelf ook nog weer vandaan komt. Het is wel toevallig. Ik heb uh, dan colleges al van hem gevolgd en dat klonk heel interessant. Dus als hij er meer over kan vertellen, dan kan ik dat weer aan mijn oma vertellen. Right behind the corner here. We'll the next picture will be back here. This is the press. This is the local newspaper. This is their building. You can see it used to be another story higher wat Furlong vooral een doorn in het oog is, zijn de zogenaamde deskundigen die zeggen... zie je wel, dit was toch enigszins te voorspellen geweest. Allemaal informatie waar je de mensen die daar wonen in Nieuw-Zeeland helemaal niet mee helpt. Het jaagt ze alleen maar paniek aan. Een slechte zaak, vindt hij. Want aardbevingen laten zich buitengewoon moeilijk voorspellen. One of the causes is in fact the September earthquake. So the earthquake in September changed the situation in the crust which led to the earthquake that happened 12 hours ago. Er zijn eigenlijk twee oorzaken. De eerste is dat de aardbeving van september Allerlei veranderingen in de structuur van de aarde heeft veroorzaakt, waardoor er nu eerder kans is op nieuwe aardbevingen. The other thing is that these events, both the September one and this one, are caused by the fact that New Zealand is part of a collision between two of the world's major plates, the Pacific and the Australia Plate. And so earthquakes can essentially occur almost anywhere in the country. Australië ligt precies op het grensvlak tussen twee grote platen. Ja, Daardoor is het gewoon een gevoelig gebied. Nou, It's a bit special because you are here in Utrecht. Certainly, there is a level of when something like this happens. This is what we are trained to work on professionally. You'd like to be in Natuurlijk of... wil je er zijn, want je bent er professioneel mee bezig. Right. right. now, there's still a huge number of people missing or trapped in buildings, and so the major effort should be on trying to rescue those people. The scientists can come in later. Ik wil nu niet in de weg lopen. Er zijn mensen die nog kwijt zijn, die vermist zijn, misschien nog onder gebouwen zitten. De wetenschappers die moeten later het gebied intrekken. Maar sowieso, het is natuurlijk heel, heel speciaal dat je zo'n aardbeving hebt... en dan eigenlijk vrijwel direct een, een hele uitgebreide lezing erover. Zouden jullie zelf naar zo'n gebied toe willen nu? Ja, eigenlijk wel. Niet om, als, als ramptoerist bedoel ik, maar... Nee, ik zou best wel eens willen zien hoe, wat er allemaal is gebeurd... en hoe die, ook hoe die breuk daar zo liep door het landschap. Dat, het, is, het is wel sneu voor die mensen die daar wonen... maar het ziet er voor mij verder ook heel ja, mooi uit. Het klinkt een beetje cru, maar... Uh... Ja, hier in Nederland gebeurt eigenlijk niks, hè, op dit gebied. Een beetje bevingen als er wat gas is weggepompt. Maar dat is het wel zo ongeveer in Slochteren. Ja, wat dat betreft is Nederland een beetje saai, ja. Nou, gelukkig maar misschien. Uh, u hoorde, Myno Remmers, die was dus bij uh, een college van aardbevingsdeskundige professor Kevin Furlong nieuw, uit Nieuw-Zeeland. Wij zijn inmiddels afgereisd naar Nieuw-Zeeland. Robert Portier, onze correspondent, is geland vlakbij Christchurch. En hij probeert daar nu te komen. Gaat wel lastig, meldt hij ons. Maar zodra hij er is, uh, gaan we hem spreken in de uitzending live. Het NLS Radio 1 Journaal Sport. In de Champions League staat Chelsea wel met één been in de kwartfinale. In Denemarken werd gisteravond met 2-0 gewonnen van FC Kopenhagen. Volgens Andy Houtkamp kan Chelsea dat succes goed gebruiken. Want Chelsea werd afgelopen weekend uitgeschakeld in de FA Cup... en staat op een 12 punten achterstand van Manchester United in de Premier League. En dus keken ze ook een beetje op tegen de uitwedstrijd tegen FC Kopenhagen. Want Kopenhagen had de laatste vijf Champions League wedstrijden niet verloren... Onder andere een 1-1 tegen Barcelona. Maar hoe anders werd het? Al in de 17e minuut was het Anelka die 1-0 scoorde voor de Londenaren. En in de tweede helft verdubbelde hij de voorsprong naar 2-0. En dat bleef het ook. Chelsea kwam niet in de problemen, speelde niet super, maar wel waren ze gewoon de betere ploeg. En dus is de laatste 16-eindstation voor FC Kopenhagen normaal gesproken. Want over drie weken in Londen mag Chelsea dit niet uit handen geven. Real Madrid hield in Frankrijk stand bij Olympique Lyon. Maar de Spanjaarden trouwens nog nooit van wisten te winnen. Dankzij een 1-1 gelijkspel maken de Madrilenen nu wel een goede kans... om de volgende ronde te bereiken, zegt verslaggever Bas Tichler. Een makkelijke avond voor Real Madrid was het zeker niet. De eerste helft had de ploeg uit Spanje eigenlijk niet zo heel veel te vertellen. Ze begonnen met Ade Bayor in de spits. Karim Benzema, die vermoedelijk had gerekend op een basisplaats... tegen zijn oude club Lyon, moest op de bank beginnen. En zag in het eerste bedrijf dat de mogelijkheden voor de Fransen waren. Kries een keer, Gomes een keer, maar telkens net niet. In de tweede helft is Lyon wat uitgeraasd en komt Madrid. Dat blijkt geen half werk... Want binnen twee minuten heeft Cristiano Ronaldo de paal geraakt... uit de vrije schop, Sergio Ramos de lat. En als klap op de vuurpijl komt na een uur Benzema alsnog in het veld. Hij staat er koud in en maakt onmiddellijk de eerste goal van de wedstrijd. Juichen doet hij niet, want dat hoort niet tegen jouw club. Maar hij scoort wel 0-1. En dan denkt eigenlijk Madrid dat de buit binnen is. Dat blijkt niet het geval. Lyon recht de rug... Gesterkt door de statistiek, de Fransen verloren dus nog nooit van Real Madrid... en zeven minuten voor tijd zorgt Gomis, de spits, voor de verdiende gelijkmaker. 1-1, nog altijd voor Real Madrid een prima uitgangspositie voor de tweede wedstrijd. Maar van deze Fransen ben je niet zomaar af. Dat bleek dus in het verleden al eerder. De returns van beide wedstrijden zijn over drie weken. In de achtste finales van de Champions League zijn er vanavond ook nog twee wedstrijden. Olympique Marseille speelt tegen Manchester United. En in Milaan staan de finalisten van vorig seizoen tegenover elkaar. Titelverdediger Internationale en Bayern München. CSKA Moskou heeft zich als eerste geplaatst voor de achtste finales van de Europa League. In Moskou werd het 1-1 tegen het Griekse Paok Saloniki. Eerder was het in Griekenland 1-0 geworden. Opmerkelijke transfer dan nog uit het Nederlands voetbal. Jan Kromkamp verhuilt na dit seizoen PSV voor Go Ahead Eagles. De 30-jarige verdediger legt uit waarom. Voor mezelf heb ik, heb ik alle, alle juiste keuzes gemaakt in, in, in clubs. In alles wat ik gedaan heb. Als ik terugkijk, uh, nou ja, ze hebben een geweldige tijd gehad. Uh, een hele geweldige groep. Uh, naar Villarreal gegaan toen de tijd. Uh, van Villarreal naar, uh, naar, naar Liverpool. Ja, wie zou daar nee op hebben gezegd? Um, BK nog meegemaakt. ps PSV het eerste jaar gewoon goed gedraaid. Uh, ja, nou ja op, op een gegeven moment dan krijg je wat blessures er ook bij. En dan kom je elke keer weer teruggeworpen. En dan moet je eigenlijk iemand hebben zoals bijvoorbeeld Van Grozen toen een tijd tegen mij zei. Um, ik had zes, zeven weken niet gespeeld. Uh, um, en toen kwam hij. En hij zei van, uh, je speelt gewoon. Respect. Laat maar zien. ga vertrouwen. En, nou ja, en het ging het goed. Dus op een gegeven moment heb je ook gewoon een bepaalde mate net een beetje geluk nodig van de trainer die. Je... Kom op Jan, laat maar zien. En ik stel je gewoon op. Het Nederlands cricketteam is het wereldkampioenschap in India begonnen met een kleine nederlaag. Het grote Engeland wist oranje pas in de voorlaatste over op de knieën te krijgen. Volgens uh, Pieter Sellaar was het verschil toch groter dan de score zou vermoeden. Uh, dat komt vooral uh, door de ervaring van de Engelsen, zegt hij. Nou, het verschil is dat je tegen professionals speelt. En die, uh, die houden toch denk ik, hun zenuwen iets uh, beter onder controle dan uh, als wij tegen amateurs spelen. Dan weet je gewoon dat uh, één, twee wikkels het verschil maken En deze, deze jongens die, uh, ja, die houden gewoon hun hoofd erbij. En die, uh, die hebben alles berekend vooraf. En, uh, ja, ik denk niet dat wij echt, echt in de buurt zijn geweest. Maar uh, met één of twee wikkels weet je nooit wat spanning met de mensen kan doen. De volgende wedstrijd van Nederland is aanstaande maandag tegen Brits-West-Indië. Radio 1, het NOS-journaal. Half zeven, hier is Dorald Megens. Goedemorgen. Op het vliegveld van Eindhoven zijn vannacht 32 Nederlanders uit Libië teruggekomen. Die zaten in een toestel van de luchtmacht samen met 50 buitenlanders die ook uit Libië weg wilden. En rond deze tijd de land op Schiphol nog een toestel uit Libië met medewerkers van oliemaatschappijen. In Libië heeft de minister van Binnenlandse Zaken Younis de kant van de betogers gekozen. Younis wordt gezien als de tweede man van het regime. De minister die ook generaal is heeft het leger opgeroepen Gaddafi de rug toe te keren. En noemde de eisen van de bevolking legitiem. Het officiële dodental van de aardbeving in Christchurch in Nieuw-Zeeland is opgelopen tot 75. Gevreesd wordt dat het nog verder zal stijgen, want er worden nog zo'n 300 mensen vermist. En in Oldebroek in Gelderland zijn vannacht 22 bewoners van een begeleid wonencomplex geëvacueerd vanwege een brand. Drie mensen moesten naar het ziekenhuis met ademhalingsproblemen. Een supermarkt naast het complex in Oldebroek werd door de brand verwoest. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online.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 De temperatuur loopt vanmiddag in Zeeland op tot een graad of vijf. In het oosten liggen de maxima rond het vriespunt. Vanavond gaat het ook in het oosten en noordoosten sneeuwen... en hier kan lokaal een sneeuwdek van drie centimeter ontstaan. Vannacht gaat de neerstag op steeds meer plekken over in regen... bij oplopende temperaturen. In Groningen en Drenthe kan het tot en met morgenochtend sneeuwen. Morgenmiddag is het overwegend droog... en met gemiddeld zeven graden is de korte winterprik van vandaag alweer voorbij.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 In profiel. Henk Barendrecht, op zoek naar geluk. Goedemorgen, het is twee minuten over half zeven. Fijn dat u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. U hoorde het al in het bulletin. Vannacht landen dus een militair toestel op vliegbasis Eindhoven... met Nederlandse evacuees uit Libië. Maar er is nog een vliegtuig met Nederlanders uit Libië onderweg. En wel naar Schiphol, daar is Joris van der Kerkhof. Joris, goedemorgen. Is het inmiddels al geland? Nee, het is nog niet geland. Het zou om half 1 vannacht landen. Is uh, uiteindelijk uitgesteld en uitgesteld en uitgesteld. En nu zou het al geland moeten zijn om uh, 6.30 uur. Nou, de enige mededeling is nu dat het uh, niet in uh, aankomsthal 2, maar in aankomsthal 4 uh, uh, uiteindelijk de mensen terecht uh, moeten komen. Het is een beetje onduidelijk. Het is ook enorm stil op die, uh, die aankomsthal. Er staan ook geen mannen van oliemaatschappijen die die Air Memphis vlucht hebben uh, gecharterd. Met bordjes voor meneer Jansen en meneer Ooster. En, uh, en weet ik van wie allemaal. Ze staan hier niet. Te wachten. Misschien dan wel bij die aankomsthal. 4. Uh, uh, het is een beetje onduidelijk hoeveel mensen uh, der, uh, erin zitten. Er zitten Nederlanders in. Er zitten ook een aantal buitenlanders in. Maar om hoeveel mensen het gaat. en of ze uiteindelijk ook allemaal hier uitkomen. Dat, uh, dat is dan nog maar de vraag. Maar dat, uh, dat, dat zal niet heel lang meer duren. voordat we daar dan echt een antwoord op krijgen. En je hebt er al een paar uurtjes op zitten, hè Joris? Want je was vannacht uh, al op luchtmachtbasis Eindhoven. Waarom uh, kwart over twee? Een militair toestel met Nederlandse ze evacuees landen kon je met de inzittenden spreken. Nee, jammer genoeg niet. Het was een militair vliegveld en een militair vliegtuig ook. Een militaire piloot ook. En de mensen die in het vliegtuig zaten, 33 Nederlanders... en bijna 50 mensen uit andere landen, die werden van de pers weggehouden. Er werd wel gezegd, we hebben ons best gedaan. We hebben aan iedereen gevraagd of, of dat zij nog met de pers wilden praten. Maar niemand wilde met de pers praten, want eerst de vrouw zien was toch belangrijker. Of we willen later nog een keer terug naar Libië. En daarmee willen we niet, als we met ons hoofd op televisie zijn gekomen... willen we die mogelijkheid niet in de waagschaal stellen. Dat waren de mededelingen van buitenlandse zaken. Daarom mag het niet met, kon er niet met, met passagiers uit Tripoli gesproken worden. Wel met de piloot. Die piloot die heet Koetsier. Wat wij zagen was een normaal operationeel internationaal vliegveld... Waarbij uh, er uh, iets meer militaire vliegtuigen stonden dan normaal op een internationaal vliegveld. Maar uiteindelijk uh, was de afhandeling en het verloop wat wij daar op de grond hebben meegemaakt heel normaal. Voelde niet anders dan anders? Absoluut niet. Wij kregen daar een hele normale uh, luchtverkeersleiding. en uh, de, de mensen daar op de grond waren zeer behulpzaam. Er was geen enkele paniek of chaos op het deel wat wij hebben meegemaakt. En dat was niet de militair deel? Correct, dat was het uh, civiele, internationale deel van het vliegveld van Tripoli. Ja. Konden u de passagiers die met u meegingen, konden die makkelijk met u mee, stonden die allemaal te wachten? Nee, die zijn in, uh, vanuit de vertrekhal naar ons toegekomen. En dat heeft enige uren geduurd, omdat dus kennelijk in de vertrekhal wel een enorme drukte en chaos was. Waarbij het bijeenkrijgen van de passagiers een, uh, ja, een groot probleem was...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 Normale vluchten ook naartoe gaan. En wat zegt u dan als u aan het vliegen bent, hier de gezagvoerder en dan? Op een gegeven moment uh, zegt iedereen welkom aan boord. Uh, we vertellen eventjes hoe lang de vlucht ongeveer gaat duren. En hopen dat iedereen onderweg even goed verzorgd wordt en tot rust komt. En dat wij uh, in Nederland uh, iedereen veilig kunnen afzetten. En dan kan hij zijn weg vervolgen naar waar hij vandaan komt. En het veilig is ook gebeurd? Het veilig is ook gebeurd. Iedereen is veilig uh, thuisgekomen. Uh, een aantal mensen, ook uit andere landen die we mee hebben genomen. die uh, zijn uh, tijdelijk misschien in een hotel ondergebracht. En die gaan daarna, uh, in de dagen hierna, terug naar hun eigen huis. Nou, dat was de vlucht uh, van vannacht op eind. In de loop van de dag gaat er een nieuw militair vliegtuig uh, via Sicilië naar, uh, naar Tripoli. En wanneer die dan weer aankomen, dat we dan uh, later wel weer in Eindhoven. In Amsterdam komt het vliegtuig ieder moment aan, het burgervliegtuig. Zodra Joris dan Nederlanders heeft gesproken die terugkomen uit Libië... dan hoort u hem gelijk. Inderdaad, er gaat dus nog een vlucht naar Libië toe met dat militaire vliegtuig. Heeft ook minister Roosendaal van Buitenlandse Zaken bevestigd. Wij hopen uh, eenzelfde mogelijkheid te krijgen... om vliegtuig weer daar naartoe te krijgen. En dan zal dat weer de overige Nederlanders aan boord moeten nemen. Diegenen die weg willen, die moeten wij ook weghelpen. Want de situatie in Libië is onverkort gewelddadig. En ook is er een sfeer van intimidatie die de mensen echt ertoe brengt... om te zeggen, wij moeten weg. Inmiddels heeft president Gaddafi een langdurige toespraak gehouden. Hoe lang slaagt hij er nog in om op zijn minst gedeeltelijk aan de macht te blijven, denkt u? Er zijn allerlei signalen geweest dat hij in elk geval... met een leger te maken heeft waar verdeeldheid heerst. Hij heeft ook te maken met bijvoorbeeld ambassades... die hebben gezegd wij wensen hem niet meer te vertegenwoordigen. Dat geeft dus aan dat er barsten in dat regime zitten. En één oproep die de internationale gemeenschap in zijn richting ook doet... het geweld moet stoppen. Het kan niet zo zijn dat de leider van een land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 En misdaan. Maar de Europese ministers van buitenlandse zaken waren gisteren nog niet in staat om gezamenlijk bijvoorbeeld tot sancties tegen Libië te komen. Er zijn ongetwijfeld nu, en dat weet ik ook, voorbereidingen om sancties gereed te maken. Dat zal gaan over visaban. Dat zal gaan over het bevriezen van tegoeden, van financiële tegoeden. Dat zal ook gaan over inderdaad sancties op het punt van zeg maar het brengen van Gaddafi en anderen voor bijvoorbeeld het internationale gerechtshof. Maar zijn Europa en andere landen buiten Libië niet te terughoudend... als het gaat om het nemen van maatregelen? Wij moeten op dit ogenblik vooral ervoor zorgen... dat Gaddafi zo onder druk wordt gezet... dat inderdaad hij stopt met geweld. Maar als je kijkt wat er tot nu toe is gebeurd... maakt het allemaal nog niet erg veel indruk op Gaddafi? De redenvoering die hij heeft gehouden was zonder meer verontrustend... Maar ik zou zeggen, op een bepaald moment zal het toch duidelijk moeten zijn, ook aan hem, dat hij, zijn, dat hij er alleen voor komt te staan. Voor speculeren over gewapend ingrijpen door de internationale gemeenschap... is het nog te vroeg wat betreft minister Rosenthal van Buitenlandse Zaken. Wilco Boom sprak met hem. Negen minuten over half zeven is het. Astronaut zoekt werk, ben gewend aan kleine ruimtes... en kan omgaan met gewichtloosheid. Nou ja, zo'n sollicitatie bestaat natuurlijk niet... maar het is misschien minder ver van de waarheid dan u zou denken. Morgen wordt namelijk in de Amerikaanse staat Florida... als de weersomstandigheden meezitten... de Space Shuttle Discovery gelanceerd... Voor het allerlaatst, want de space shuttles worden dit jaar uit de relatie genomen. Een directe opvolger staat nog niet klaar en dus heeft het vertrek van de shuttle program in Florida een keiharde impact. Duizenden werknemers die voor NASA-projecten werken, komen op straat te staan. Hi, I'm Bill Fitzpatrick. You're faced with some big changes in your life that are going to happen very shortly. And we're here to help guide you through that program. And provide the resources that you're going to need to move into your next career. Een handjevol mensen kijkt naar de pep talk op het Videoscherm in een klaslokaaltje vlakbij Kennedy Space Center. Op deze school hebben ze een programma opgezet om, zoals de man in het filmpje al zegt, ruimtevaartwerknemers te begeleiden naar een volgende carrière. Dus van noodlanding tot doorstart. Uh, well, Ik was a shuttle mechanic voor uh, 15 jaar. En de the laatste 5 of so, it was het een support, supply chain. Ja, hij is dus mechanicien van de Space Shuttle, tenminste een ex-monteur, want dat begrijp ik goed. Hè, u bent inmiddels ontslagen. Van tevoren hebt u gezegd dat u anoniem wilde blijven, omdat u misschien bang bent dat mensen in Nederland uw naam zouden herkennen. En dat is niet zo'n hele gekke suggestie, want u heeft ooit in Soesterberg gewerkt. Maar daarover hebben we het vandaag natuurlijk niet. Hoe lang zit u nu al thuis? Uh, ik ben laid off for eight months. I volunteered because I knew it was coming. Uh, but no matter how much je. You... To prepare for it, And, you know, it's still a little shocking uh with the amount of people that are going out. And then the economy at the same time is going downhill. And factor in all these and a lot of dat is inderdaad een, een waslijst aan negatieve dingen. Misschien wel het belangrijkste is voor hem dat er nu massaal mensen op straat komen te staan. En daar zult u mee moeten concurreren. Na twintig jaar trouwe dienst. Dat zal natuurlijk niet meevallen. Maar het begint misschien wel hier met een introductieles bij het Aerospace Workforce Transition Program. Um, today I want to welcome each and every one of you here to the scholarship training, the orientation class. For those of you who are interested... In AS, master's degree. Kalumpjes legt Crystal McQueen haar klasje uit hoe de ontslagen werknemers in aanmerking kunnen komen voor een overheidssubsidie voor omscholing. Dat is geen vetpot, want er zit maar 3.000 dollar in... en daar kun je in Amerika geen behoorlijke opleiding van betalen. Maar het is tenminste iets voor al die mensen... die straks of nu al hun baan kwijtraken. De stem van John Calkins van de Brevard Workforce... dat het hulpprogramma aanbiedt. 7.000 tot 9.000 banen die nu verloren gaan. Maar dat is nog maar het begin, hè? Het zal een total van 21.000 know, verliezen door kleine bedrijven zoals restaurants, barbershops, etc. Ja, dus in totaal verliest de regio misschien wel zo'n 20.000 banen met bedrijvigheid die van de Space Shuttle afhankelijk is. In een gebied dat toch al te kampen heeft met een hogere werkloosheid dan het landelijk gemiddelde. Terug naar de ontslagen medewerker. Kunt u begrijpen waarom de Space Shuttle stopt? No the uh it's actually been flying the best it's ever flown with highly modified and I can't understand why the United States wants to quit manned space flight right now. I think it's a national security issue too myself. Dat klinkt toch bitter. Waarom laat Amerika de bemande ruimtevaart schieten zegt hij? Frustratie voert op dit moment de boventoon bij de aanwezigen hier. Zeker als ze hun eigen toekomstperspectief in ogen moeten nemen. Uh, ex-military like myself, but uh, even the defense industry is cutting back. So, national defense. De Chinezen nemen de vluchten van ons over, concludeert hij somber. Velen van deze mannen hebben een militaire achtergrond, maar ook bij het Pentagon wordt op dit moment flink bezuinigd. Dus hoe is dat nou morgen voor jullie? Ga jullie toch kijken naar de lancering van een van de laatste space shuttles? Oh ja, yeah, watch that. I mean, it's beautiful. You mean you step out your back door here, you can see the launch. I mean, it's beautiful. I'll be very proud to watch this. And oh, you know, everything has to come to an end. You know, and that's just the way it is. I'm glad you joined us, and look forward to helping you launch tomorrow's career today. Nou, met de woorden van de video nog in het hoofd kijken de voormalige ruimtevaartwerknemers morgen dus naar de lancering van de Space Shuttle. Het is de laatste vlucht. Na de zomer is het Space Shuttle-programma definitief afgesloten. Bijna kwart voor zeven u luistert naar het NOS Radio 1-journaal. Het is een zwarte dag in Christchurch, Nieuw-Zeeland. Gisteren werd de stad getroffen door een zware aardbeving en dat is al de tweede binnen een half jaar. gaan we over praten met Nicole Masters. Ze woont net buiten Christchurch. Mevrouw Masters, goedemorgen voor u. Goedemiddag, denk ik. Goedenavond al.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 Maar het is, uh, het is moeilijk hier. Mm -hmm. kan ik kan me veel bij voorstellen. Zijn er, mensen, want er zijn 75 doden en 300 vermisten, voor zover nu bekend. K Kent u mensen die zijn overleden of die mensen kennen die gewond zijn geraakt? Ja, alle twee. Uh, de, de man van een, van een goede vriendin van mij is, is overleden. Een collega van mijn man is overleden. Uh, uh, vriendin van een andere kennis van ons, die is uit een... In een soort gebouw geëvacueerd, maar om haar eruit te krijgen zijn haar beide benen geamputeerd. Uh, verhalen van, van mensen komen steeds meer naar buiten en ze zijn nog steeds mensen aan het redden. Maar uh, sommigen hebben geen krasje geen en sommigen moeten inderdaad ledematen afgezet worden om, om eruit te komen. Ja, en, en hoe is dan daarmee de sfeer, mevrouw Masters? Uh, want ja, je zit natuurlijk met de angst, hè. U zegt al wel, de naschokken zijn wat voorbij, maar iedereen is bang. Vervolgens heb je geen licht, geen stroom, geen water. Ja, en, en je voelt je zo hulpeloos. Ik bedoel, als je weet dat je, dat je directe familie oké okay is, dan... dat is al een, een flinke zorg van, van je hart. Maar je wil zo graag helpen en er is niks wat je kan doen. Ik bedoel... We hebben op het internet gezet dat we een, een kamer vrij hebben en, en we hebben eten en mensen die accommodatie nodig hebben kunnen hierheen komen. En, en verder, ja, we kunnen niks doen en je voelt je zo hulpeloos. Want ja, we zien het op tv, op internet, we krijgen sms'jes van mensen. Heb je die gezien? Heb je die gesproken? En ja, het advies van, van al het reddingsmensen eh, zijn, blijf thuis, blijf waar je bent. Ga niet de straat op, ga niet de weg op om mensen te gaan zoeken, want het helpt niet. En, en dat is heel moeilijk, want je wil zo graag wat doen. Ja. Hoe leefbaar is uh, Christchurch op dit moment nog? Want Marcel zei het al even, er is geen elektriciteit, geen water. Geen elektriciteit, water. geen water, geen riolering, uh, geen gas. Uh, het is hier nu bijna zeven uur. Om zeven uur uh, vanavond hier dan wordt uh, de noodtoestad weer afgekondigd en uh, geïnforceerd. Dus alle media, alle bijstanders, familie moeten uit de binnenstad... Die worden weer achter de cordons uh, gebracht. En het leger en, en de politie houden de cordons in, in stand. Mm -hmm. uh, want het is gewoon te gevaarlijk. Er is een uh, 26 uh, verdiepingen tellend gebouw... wat in de laatste anderhalf uur um, een meter zijwaarts is verschoven. Het staat op instorten. Uh, twee interne verdiepingen zijn al ingestort. Ja, dan, dan moet je niet gebouw. in de buurt zijn natuurlijk. Precies. Als maar... dat gebouw kapot gaat dan, of omvalt... dan... Uh, ja is het weer een, heel, een weer veel groter probleem. en De wegen zijn onbegaanbaar. Uh, benzine is gerantsoeneerd. Uh, sommige supermarkten zijn open. Maar ze, ze hebben allemaal geen, geen brood, geen water, geen melk. Er zijn ook geen bevoorradingen nog aanwezig. Er komt een trein met vers water aan. 600.000 liter geloof ik. Mm -hmm. um, het vliegveld is nu weer open. Dus uh, heel veel mensen worden weggebracht naar andere ziekenhuizen in het land... Uh, er ja, gebeurt van alles, mevrouw Masters. We um, doen we zoveel mogelijk. Nou, ik, wij wensen u allebei heel veel sterkte. En dank dat u ons even wilde bijpraten. Geen probleem. En uh, bedankt voor alle wensen. En, en uh, ja, meeleven dat we krijgen via, via internet van mensen. En het, uh, het betekent heel veel dat, dat andere mensen toch met ons begaan zijn. En, uh, ja, en zich ook hulpeloos voelen, net als wij. Ja. Dank, Nicole Masters. Vanuit uh, Christchurch, net daarbuiten. Buitenlanders worden geëvacueerd. De Libiërs kunnen nergens naartoe. Human Rights Watch maakt zich grote zorgen. Boris Dietrich zit voor Human Rights Watch in New York. We spreken hem zo. Eerst de verkeersinformatie bij de AWB Kees Kwaks. Goedemorgen Marcel. Goedemorgen Lara. Hey. Als je dan de autoruiten hebt gekrapt vandaag, dan uh, kun je fluiten naar het werk. Vielen staan er vrijwel niet. Ik heb er eentje gevonden in de regio Rotterdam op de A15 naar Europoort. Bij Spijkenisse, drie kilometer. Dit is het NOS Radio 1 Journal. met Lara Rensen en Marcel Oosten. Mark Hamer heeft beloofd om studenten wakker te maken vanochtend. Is het jou geluk, Mark? Ja, hij is wakker, dat in ieder geval wel. Ik ben zelfs met een lift naar boven gegaan. Ja, ik ben op bezoek in een studentenhuis. En we gaan het vandaag hebben over de bezuinigingen op, uh, op, op de studenten, op het, op het onderwijs. Ik ben uh, ga op bezoek bij Peter Kerst, de voorzitter van de jonge socialisten. Hij is ook nog uh, student. Uh, ik stond voor een flat. Nou, het ziet er gewoon hartstikke netjes uit. Ik ben nu binnen uh, op de gang. Uh, een mooie vloerbedekking, ziet er allemaal keurig uit. Even kijken. Hier, bij dit nummer moet ik zijn. Dus uh, gaat hij nu de deur open doen? Ja... Goedemorgen, Park Hamer, Radio 1. Hoi. Goedemorgen. Hey nou, wacht even. Ik kijk even langs je heen. Ik zei net, geen studentenhuis hier. Maar nou, uh, ja, ja, ja, nee, binnen, binnen is het beeld geheel anders. Stapels kranten hier. Uh, ja, ja. Oh, sorry. Oh, ik gooi het gelijk om. Maar, maar ja, de keuken is altijd het leukste in het studentenhuis. Hè, dat weet je. Uh, er staan wat pannen hier op, uh, uh, ja, op het gas. Hoe lang staat dit er nog? Oh, dit staat er pas een dagje, hoor. Oh, dit staat er pas een dag. Oké, okay, ja. En uh, uh, uh, dit ook? Uh, nee, dat is iets langer. Oké, okay, oké. Okay. <laughs> uh, de flesjes staan er, ja, uh, Je krijgt er een beetje rood hoofd van. Uh, maar ja, we mogen bij je langskomen. Je bent het bokje nu. Uh, voorzitter van de jonge socialisten. Arnhem uh, Nijmegen. Uh, Nijmegen. Uh, staat op de lijst voor de provinciale staten. Politiek actief dus. Uh, yeah. En studeert nog. En ik studeer ook nog, ja. ja. Wat? Ik studeer parlementaire geschiedenis hier in Nijmegen. En hoeveelstejaars? Oeh, dat is een gevoelige vraag. Okay. Ik uh, ben aan het afstuderen, dus ik ben met mijn uh, laatste jaar bezig. Uh, maar ik ben wel al achtste jaar student. Ja, ja, ja, en dan de nieuwe plannen van het kabinet. Ja. Hoeveel zou dat je hebben gekost? Ja, even kijken. Dat zou me in totaal, uh, even kijken, drie maal drieduizend, nou, uh, 9000 euro extra hebben gekost. Daar ga je vandaag tegen demonstreren. Ja, klopt. Ja, we hebben een grote actie op de universiteit... om aandacht te vragen voor de onderwijsbezuinigingen. Klopt. Ja, ja. Ja. Want wij staan hier... even klop even voor, want uh, loop je, ik zie het al in een ooghoek. Er staat hier een, uh, een keteltje. Ja, ja. En dat is de, de percolator voor de koffie. Wij gaan uh, vandaag koffie en thee uitdelen delen aan studenten. Uh, omdat we het anders straks niet meer kunnen betalen zelf. Uh, wij laten studenten niet in de kou staan. Ja, actie voeren en het, de universiteit is hier vlakbij, hè, geloof ik. Ja, klopt. We hoeven eigenlijk alleen maar de straat over te steken. Dat is mooi. Wat dat betreft, qua woning heb je het allemaal goed voor elkaar. Uh, ja, ja. Uh, maar toch voor die studenten uh, straks uh, aan de slag. Nou, en uh, uh, uh, misschien uh, wanneer was je van plan om te gaan opruimen? Zullen we dat vanavond doen als we klaar zijn met de actie? Lijkt me ook. Wij, gaan, uh, wij gaan zo even verder praten over uh, hoe die acties dan in elkaar zitten. En uh, <clears throat> wat zijn standpunt erover is. Ekelus voor, voor koffie, dat gaan we eerst zelf doen. Mark Hamer aan de koffie praat met de jongeren die politiek ook bezig zijn... over de bezuinigingen op het onderwijs. 9 minuten voor 7 is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Wij We gaan weer terug naar Libië. Nederlanders worden uit het land geëvacueerd. Libische diplomaten lopen over. Vele demonstranten vonden de afgelopen dagen de dood. Het is ongelooflijk onrustig in Libië. De Voormalig Nederlands politicus Boris Dietrich werkt voor Human Rights Watch in New York. Hij heeft veel contact met mensen in Libië. We gaan met hem praten. Meneer Dietrich, goedemorgen. Goedemorgen. Met wie heeft u contact in Libië?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 Ja, we zijn best wel somber over de situatie in Libië. Het zal niet zo zijn dat Gaddafi morgen wakker wordt en denkt, ik heb me bedacht, laat ik maar met stille trom vertrekken, omdat de bevolking mij niet meer wil. Nee, dit is een man die inderdaad eh, tot het bittere einde zal eh, aan de macht blijft, zich blijft vastklampen. En ja, dat zal toch heel... Eh,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 Dit is een Radio Angel Now de ochtendkranten. En alle kranten aandacht voor de situatie in Libië. Volgens Trouw heeft Italië veel te verliezen bij de val van Gaddafi. In ruil voor het afkopen van het koloniale leed tegen een bedrag van zo'n 5 miljard euro, kregen Italiaanse bedrijven namelijk voorrang bij investeringen in het land. En dat dreigen ze nu kwijt te raken. NSC Next denkt na over de Libische leider Gaddafi. Waarom pakken we die man niet aan? Vraagt de krant zich hardop af. EU maakt zich vooral druk over vluchtelingen, terwijl ze wat daadkrachtiger zouden mogen zijn. Maar NSC Next is bang dat dat pas gebeurt als het al te laat is. Volgens de Telegraaf draait Kadhafi door. Dat is althans de kop op de voorpagina. De krant noemt hem een dolle hond in het nauw. Die bijnaam kreeg de kolonel ooit van de Amerikaanse president Robert Reagan. Eh, en dat gaat nog steeds op, volgens de Telegraaf. De internationale troepenmacht moet snel ingrijpen voor Gaddafi genocide pleegt. Ze hebben een donkere huid, spreken Frans en maaien Libische demonstranten niets ontziend neer. Volgens de Volkskrant wordt het steeds duidelijker dat Gaddafi buitenlandse strijders inzet tegen de bevolking. Vluchtelingenorganisatie UNHCR heeft het over alarmerende rapporten. Zeg ik nou Robert Reagan? Ronald Reagans. Ja, nou ja. Het CDA heeft voor de macht gekozen, ander nieuws ook in de kranten. En waar macht regeert, verdwijnt de inhoud. Dat zegt de CDA-prominent Kees Veerman, volgens het Nederlands Dagblad in een interview met het blad CV-koers dat volgende week uitkomt. Veerman is zeer kritisch over zijn partij, maar hij pieket er niet over om bijvoorbeeld over te stappen naar de ChristenUnie. Ik ben loyaal aan het CDA ook als het niet zo goed gaat. En dat het met zijn partij niet zo goed gaat, laat Veerman zonder terughoudend het merken. Partij verkeert in een niemandsland omdat er geen partijvoorzitter en geen partijleider is. Verkiezingen van volgende week ziet Veerman dan ook heel somber in, al dus het Nederlands Dagblad. Ongezonde voeding wordt waarschijnlijk minder gekocht als er een extra belasting op komt. Dat blijkt uit een computerexperiment van de Universiteit Maastricht, waar trouw over schrijft. Het onderzoek werd onlangs gepubliceerd in een Amerikaans wetenschappelijk tijdschrift. Voor de proef mochten 178 studenten een virtuele lunch kiezen. Daarbij werden de prijzen van producten met veel calorieën, als hamburgers, brownies en cola, iedere keer een stukje duurder. Hoe duurder de ongezonde maaltijd werd, hoe meer studenten gezond eten kozen. Het vermelden van de calorieën had veel minder effect, schrijft Trouw. Tot zover het krantenoverzicht zo dadelijk. Na het journaal het laatste nieuws uit Libië en uit Nieuw-Zeeland en nog veel meer. Blijf luisteren, tot zo.